In Parijs begint straks een belangrijk overleg. Acht Europese leiders, waaronder premier Schoof... gaan het daar last minute hebben over Oekraïne. Europa wil graag meepraten over vrede in Oekraïne. Maar de VS en Rusland zijn alvast begonnen met praten... vertelt correspondent Kiesia Hekster. En dat zal voor de Europeanen ook hard aankomen. Want de afgelopen drie jaar heeft Europa... en ook de vorige Amerikaanse regering juist hun best gedaan... om Poetin zoveel mogelijk te isoleren. Hij was echt een paria geworden was nergens welkom. En nu lijkt dat in één klaps allemaal veranderd. Wordt Poetin weer een partner. Ook dat is dus lastig voor de Europeanen. Dus inderdaad heel veel tijd om na te denken over een Europees antwoord. Is er ook niet, want anders tellen ze helemaal niet meer mee.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 Ze stond 34 jaar achter de bar van een Amsterdams café. Mijn Dini van 81 gaat ermee stoppen. Niet omdat ze zichzelf nu te oud vindt, maar omdat het café is verkocht. De vaste klanten gaan haar missen, zeiden ze tijdens haar laatste dienst. Wereldwaard, ja. echt een Echt ja. Echte Amsterdamse lekkere bartroela. Ja, maar die zie je nooit meer, nergens meer. Nergens meer. Gaat verwarren, Mooi twijf. Met Wat voor een gevoel sta je vandaag achter de oh, bar? Ik ben blij met alle jongens. Alle kantjes zijn gekomen, dus vanavond zal ik best een traantje laten. Hoeveel biertjes gaan er getapt worden, denkt u vanavond nog? Nou, ik denk dan wel uh, 200. Ik laat ze gewoon doorzuimen. Moet toch op? Met Dini komt het ook wel goed, denkt ze. Ze vindt wel weer wat anders. Het weer, het is zonnig, maar koud al wordt het in het zuiden nog een graadje of vier vanmiddag. Komende nacht vriest het weer flink, van min 2 tot min 5 graden. Morgen opnieuw veel zon en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Deze single werd het even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Blinding Lights uiteraard vanwege de, de Lightwalk, Richard. Ja, die, die is vanavond hè? Zeker, Ja, die gaat er weer aankomen. Ja. ja, mensen kunnen allerlei afstanden doen. En ik begreep dat het elke jaar ook wel leuker wordt. In het begin was het nog een beetje matig, zeg maar, qua licht. Maar uh, nu wordt het wel echt uh, steeds uh, leuker. Dus mensen zijn wel heel enthousiast. Ja, en de mensen zijn uh, zelf uh, verlicht of uh, objecten. Ja, en dat is helemaal uitverkocht, hè? Ja, tuurlijk. Ja, 6.500 ja. uh, wandelaars, hè, toch? Ja, klopt. Oké, okay, nou daar gaan we straks over praten. Klopt ja, dat? Er komt, dat uh, komt om uh, uh, kwart over drie. Komt. Uh, Esther Buijs langs, die is event manager van, van dit evenement. En zij is van de, de organisatorische vereniging Le Champignon. Nou, voor de rest hebben we nog uh, dit uur uh, Zandvoort nieuws. Een uh, weerbericht en we hebben een interview met Niels Priester. En dat is de voorzitter van de strandpachtersvereniging Zandvoort. En hij is ook eigenaar van de Mango's. Het uh, volgende uur hebben we dus dat live interview met Esther Buis en um, evenementenagenda. En we gaan nog even bellen met Benno om kwart voor vier. Oh, ja, morgen hebben we een mooie programma op de Zandvoortse Radio. Ja, de Zandvoort ik. op zondag. Wat we gaan doen, dat hoor je straks uh, van Benno. Oh, oké. Okay. Dus je gaat nog geen uh, tipje van dus Nee, wij, uh... helemaal niet. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf erg enthousiast over, uh, over wat jullie gaan doen. En dat is gewoon van 2 tot 5, hè? Ja, Zo klopt. Een, klopt. Ja, ja. Nou, en dan uh, het laatste uur hebben we natuurlijk wel Randall Lawson voor Tit Report. En uh, dier van de week. Zeker, wordt weer een uh, mooie uitzending. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Buiten is het koud, hè? Het is 3 uh, graden hier in Zandvoort. Dus uh, blijf lekker binnen en geniet uh, van de Zandvoortse radio. Wij zijn er inmiddels uh, al 35 jaar. En we gaan gewoon door op vol vermogen met onder meer deze van Toto. Lekker het twee hits achter elkaar bij CFM. Joris, laatste Maal Smits en Nice to Meet You. Het is inmiddels kwart over twee ruim geweest. Tijd voor het nieuws. Vanmorgen was hij in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. De nieuwe directeur van Zandvoort Beyond, Rob Langeberg. Maar wij hebben uiteraard ook een nieuwtje over hem, zijn nieuwe benoeming. Ja, nou Rob Langeberg is benoemd dus tot nieuwe directeur-bestuurder van Zandvoort Beyond. Na de aankondiging van de doorstart en de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht... is nu ook de nieuwe directeur-bestuurder bekend. Rob Langeberg zal zich als directeur-bestuurder voor de doelen van de stichting gaan inzetten... Met trots verwelkomen wij Rob Langerberg een ervaring kracht uit de wereld van sport, entertainment en events... en geen onbekende in Zandvoort. De benoeming van Langerberg is het resultaat van een zorgvuldige selectieprocedure... waarbij verschillende kandidaten zich bij de gemeente Zandvoort en de stichting hebben gemeld. Met de gerenommeerde staat van dienst, waaronder zijn rol als Head of Event Operations van de Dutch Grand Prix Zandvoort... Tot 2022 deed hij dat. Hij zijn jarenlange ervaring bij het sportmarketingbureau Sportvibes. Brengt Rob Langerberg een schat aan kennis en een groot netwerk mee. Hij kent Zandvoort en haar ondernemers goed... en is vastberaden om het racefestival naar een hoger niveau te tillen. Op korte termijn zal worden bekendgemaakt hoe het verdere proces gaat lopen... en wordt er met alle relevante partijen contact opgenomen. Ons doel is om samen met ondernemers, organisatoren... gemeente Zandvoort, Dutch Grand Prix en de partners... een succesvol en toekomstbestendig evenement neer te zetten... waarbij Zandvoort trots is en, op, en de bezoekers bij willen zijn. Weet je wat het mooie is, Richard? Het gaat niet alleen om de periode tot en met 2026... maar ook daarna proberen we het race-dorp te blijven. Dus ondanks dat er geen Grand Prix is... Dat is speciaal een weekend voor uh, raceliefhebbers uh, hier in Zandvoort, uh, bijvoorbeeld. Dat ze bepaalde activiteiten kunnen doen. Een kijkje kunnen nemen op het circuit en dat soort uh, dingen. Nou oh ja, en kun je, koppelen ze dat aan een, uh, aan een race? Ja, ja, uiteraard ja. moet er ook gereisd worden. Dus uh, ja. dat zal wel in overleg uh, met het circuit uh, verder gebeuren. Mm -hmm. Nou, ze pakken waarschijnlijk dus. dus eigenlijk de meest beroemde race. Van dat jaar. Zeker, dus dat is een beetje de bedoeling. Dus ook uh, in de verre toekomst uh, meer over het uh, racefestival. Oké, okay, leuk. Ja, klinkt goed. Nou, dan hebben we nog uh, een uh, nieuwe subsidie. Die is, uh, dat is subsidie duurzame evenementen 2025-2026. Deze subsidie met een totaal budget van 100.000 euro... is bedoeld om organisa organisaties te helpen om duurzame evenementen te organiseren. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2026, maar evenementen die kunnen zich tot 31 december 2027, die kunnen dan plaatsvinden. Deze subsidie ondersteunt de ambities van de gemeente. Wethouder Carré, we hopen dat deze subsidie een begin betekent voor meer duurzame evenementen in Zandvoort. Door minder energie te verbruiken, afval te beperken en duurzame mobiliteit te stimuleren, werken we aan een toekomstgericht Zandvoort. Met 120 evenementen per jaar die het dorp kleur en karakter geven... zijn er volop mogelijkheden om bij te dragen aan een groenere toekomst. Door evenementen trekken duizenden bezoekers en hebben impact op de omgeving. Door te verduurzamen kunnen evenementen bijdragen aan een schone omgeving. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het milieubewust maken van bezoekers. Zo zet de Formule 1 grote stappen op het gebied van duurzame mobiliteit... door de inzet van fietsen, OV en het beperken van auto's in het dorp. Ook stappen steeds meer evenementen over op herbruikbare materialen... en beperken op deze manier hun zwerfafval. Lees meer informatie en hoe u een aanvraag kunt indienen op de site van de gemeente. Dankjewel Richard voor het nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze eigen ZFM app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. In de Play Store is hij helemaal gratis. En voor niets voor je beschikbaar. Hier is steeds gewoon een lekkere gauwouw in die Army in a foreign. the best can in the army now. But. the bad the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 Door de status quo en in India Arminaal. Gevolgd door deze plaat van een aantal jaren geleden. Destijds bij Solvoet op zaterdag. Vaak gedraaid deze van Clean Bandit en Rudder Bee. Het is uh, 1 voor half 3. Tijd voor het uh, weer, uh, Richard. Ja, nou... Heb jij goed nieuws? Ja, best wel. Best wel. Oké. Okay. Mag, mag het na dinsdag? Na dinsdag. Ja? Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd. Na dinsdag krijgen we dubbele cijfers uh, over, overdag. Oh, dat is wel fijn. Een beetje ja. richting het uh, voorjaar. Ja, ja. Maar de samenvatting is dat tot en met dinsdag blijft het toch vrij koud. Uh, winterweer met in de nachten de lichte en tom, soms matige vorst. En overdag temperaturen van 2 tot 5 graden. Daarna wordt het flink zachter en liggen de maximaal in de dubbele cijfers. Wel stijgt de kans op regen of een bui. Maar echt nat lijkt het dan ook niet meer te worden. Ja, vanavond hebben we dan wel nog in de avond stijgt de kans op wat lichte sneeuw. Dus dat is voor de lightwalk wel, uh, wel jammer lijkt me. En er is ook een zwakke oostenwind en het wordt drie graden. Dus de jongens, uh, kleed je goed aan. Uh, ja, morgen hebben we na lokaal wat lichte sneeuw in de nacht. Is het overdag droog gelukkig. De zon schijnt flink, dus dat is wel heel goed uh, nieuws. En bij een matige oostenwind loopt de temperatuur op naar 3 graden. En de eventueel gevallen sneeuw zal dan ook wel weer snel smelten. Nou, na het weekend hebben we er, na een koude nacht... met de uitgebreide schaalvorst is het vrij zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe... en waait een matige oostenwind het wordt 3 graden. Ja, en wat ik al beloofde, daarna wordt het dus warmer. Dinsdag wordt het 4 tot 5 graden en woensdag 7 tot 10 graden. En donderdag zelfs 8 tot 13 graden. Zo hé. Ja. Lekker, mooi vooruitzicht dus om ook activiteiten op strand te doen bijvoorbeeld. Even een wandeling of zo. Heerlijk, goed nieuws. En dat kan ook te maken hebben met die halo die we gisteravond rondom de maan hadden. Dat is vrij uniek natuurlijk. Meestal zie je rondom de zon. Maar gisteravond hadden we een halo rondom de maan. Als je naar boven kijkt hier in Sanford was die heel duidelijk zichtbaar... Een hele grote brede kring rondom uh, de maan. En uh, ja, dat betekent ook dan uh, dat het een uh, beetje voorbij is uh, of voorbij gaat worden met de kou. Mm. Dus dat heeft uh, daar ook weer uh, mee te, te maken. Was in ieder geval uh, wel een mooi gezicht. En het uh, gebeurt uh, niet vaak. Dus uh, nou ja, kijk vanavond nog even naar boven of het uh, weer gebeurt. Want volgens mij was je er gisteren ook even. Dus uh, kijk naar boven en uh, kijk of je een uh, kring rondom de maan ziet. Het weer is uiteraard na te lezen op uh, onder meer de site van uh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie je Stromae voor. Hebben wij de nieuwe single van Stromai voor je? <tie>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 Près de tes adversaires. Mais ma meilleur ennemi, c'est toi. Puis-moi, le pire c'est toi et moi. En si tu cherches encore la gloire, oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom? is je sneller afgelopen dan dat ik uh, verwacht had. Uh, je hoorde de nieuwe single van uh, Stroma hier op de Sanfordse Radio. Zo dadelijk uh, hebben we trouwens uh, weer een uh, interview en uh, dat, uh, dat ga je horen na deze die weer een beetje met uh, de light walk uh, te maken heeft. Want hier is uh, de Superman uh, Lovers en Starlight. Zometeen meteen zo rond uh, kwart voor zes uh, dan gaan de eerste lopers uh, vaststarten voor de Hawk. En dan uh, begint het ook net uh, donker te worden hier in uh, Zandvoort. En dat heb je natuurlijk wel nodig bij, uh, bij een uh, Lightwalk, uh, Richard. Jij gaat er zo meteen over praten, hè, zo rond uh, kwart over drie. Ja. Met iemand uh, van de organisatie. Zo meteen gaan we eerst praten met uh, Niels Priester. Hij is uh, voorzitter van de strandpachtsvereniging. En uh, ja, het strandseizoen uh, komt er weer aan. Als je over het strand heen loopt, dan zie je al dat er diverse paviljoens alweer druk aan het bouwen zijn. Sterker nog, er is inmiddels alweer eentje open. En dan hebben we het over Meijer aan Zee, die is gisteren open gegaan. En vandaag de buurman van Meijer aan Zee, de Mango's, die ook weer van start is gegaan voor een nieuw strandseizoen. En uiteraard hebben we ook nog de jaren rond de pavioons, dus... Kom van dit weekend naar Zandvoort en geniet ook even lekker uh, op het uh, strand, uiteraard. Uh, van alle strampafuels en al het lekkers wat ze daar hebben. Zometeen, dus, het interview met uh, Niels Priester. Maar eerst terug in de tijd met Duran Duran. Hier zijn ze nog gimmicky skin traits.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 you yeah. yeah. Uh -huh. They it got steel That's it so cruel oh, To get it's angry it's at the, the weekend then go zo lekker hè, de muziek uit de jaren tachtig uh, hier op de radio. Je de Duran Duran en de Skintrades. Wat minder grote hit ze, maar wel heel erg uh, leuk uh, plaatje dus vandaag gedraaid. Dan hadden we vanmorgen een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort uh, Richard. En daarin te gast was de voorzitter van uh, de Zandvoortse Strampachtersvereniging. En dat is uh, Niels Priester. Want uh, loop je over het strand van de week, dan zie je wel, de bouw is weer begonnen hè, van de, de beachhouses uh, op het uh, strand van uh, Zandvoort. En dat kan je trouwens ook vanavond uh, gaan zien als je met de lightwalk uh, meeloopt. Ook dan uh, loop je een stukje over het strand. En uh, ja, ik ben benieuwd of uh, de strandpavioens die uh, nou al uh, staan, of zou ook wel een uh, lichtje schijnen op het uh, strand uh, vanwege de beachwalk.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 Klopt, inderdaad volgens mij staat er ook nog een deel op de trein uh, van gaat het wel uh, wel eens, Doemendaal. Gaat het wel eens fout? Niet dat ik weet. Nee, nee, nee. ik is heb nog bijzonder. Ik heb niet, persoonlijk nooit een verkeerde container gekregen. Uh, nee, want ik containers uh, nee. container zien de rabbad zelf uit. Ja, maar ze hebben wel een nummer.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 het hele jaar uh, genoeg... Uh, om, om, uh, ja, om, om, om dat... Uh, om dat vol te houden? Um, nou, ik weet wel uit ervaring... dat, dat uh, het wat ik gehoord heb van de jongens... Dat, dat is misschien wel voldoende... maar het is wel hard eraan trekken. Het lijkt heel heerlijk... om zo het hele jaar uh, open te kunnen zijn. Maar ja, we weten allemaal... die ene zondag inderdaad dat het, het mooie weer is. Dan, dan puilen we na deze strandtenten uit.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 zouden moeten. Alleen uh, ja, dat is de conclusie. En het hele onderzoek willen we eigenlijk nog wel eens goed inzien. Want wat ik zei bijvoorbeeld omhoog. Voor het voelt het nog steeds heel gek om als ze zeggen die zee, die zeespiegel is aan het stijgen. En uh, daarvoor moeten we het achterland gaan beschermen. dat je ons dan richting het gevaar duwt eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, wat er ook wel is, is het, het spelen allerlei factoren. Je hebt ook met rijkswaterstaat te maken. Met de provincie en dergelijke. Want je, het paviljoen kan naar voren. Dat houdt eigenlijk in of dat pavio moet een heel stuk kleiner worden. Die 10 meter nee. kleiner. Nou daar zit natuurlijk geen pachter op te wachten. Nee. Kan ook bijna niet. Want we weten dat het dagtoerisme, toerisme... Of tenminste, het toerisme naar de Nederlandse kust... Dat is de afgelopen jaren al aanzienlijk toegenomen. En de verwachtingen zijn dat het nog veel erg gaat toe, toenemen. Of erg. Ja, eigenlijk, mm -hmm. eigenlijk wel fijn. Um, maar dan krijg je dus druk ook op het strand daarvoor. Dat wordt, dat wordt drukker. Daar rijden hulpdiensten, daar rijden reddingsbrigade, daar rijden Venters. Daar, en als je die paviljoens allemaal naar voren dan gaat dat in het komen, gedrang komen. Dat, ja. Dan blijft ja. daar simpelweg te weinig ruimte op. En de oplossing daarvoor zou zijn bijvoorbeeld Sandspletje, dus dat eruit vanuit Rijkswaterstaat. staat. En wat is dat? Sandsplace had eigenlijk in dat ze voorbij de vijfde bank in zee het zand, het, het zou doen ze tegenwoordig. Ja. Met een grote boot zuigen ze zand op.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 En hadden ze toen besloten van, oké, okay, de oppervlakte van de kavel en dat, uh, dat maal 2 moet een minimale afstand zijn tot het volgende eventuele jaar rond uh, paviljoen. Je moest dan ook een stuk meer naar voren, want de wind moest achter uh, kunnen doen. Nou, ondertussen staan de paviljoens, een aantal paviljoens al wat langer, hebben ze veel meer metingen kunnen doen. Dan blijken die regels niet allemaal per se meer nodig. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan uh, de Republiek en uh, Rappenouille die tegen elkaar uh, gewoon jaar rond mogen gaan staan. In dan? Ja, Rappenouille is net nog Zandvoort, hè. Okay. Dat heette vroeger de grens.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 Het interview van vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort met Niels Priester. Het strandseizoen gaat weer beginnen. Richard, heb je er een beetje zin in? Uh, ja, ik vind het altijd leuk als het weer begint. Als het dan zo'n beetje 30 januari beginnen ze al heel veel zand te verschuiven. Hè? Ja, klopt. En dan 1 februari, nou, dan komt het massaal uh, op het strand. Dat vind ik dan heel leuk. Maar ik vind het dan ook heel leuk als het dan in het najaar weer afgebroken wordt. En dan weer helemaal... Uh, strand kaal is en de hondjes weer vrij mogen lopen. Dus ik vind het eigenlijk die beweging van op en neer... vind ik eigenlijk het leukste. Ja, dat is dus uh, na 1 oktober. Want uh, de honden, daar had uh, Geel Hoogman het ook nog over... datum kleine correctie. Het is niet 15 maart, maar 15 april... dat de honden het strand uh, niet uh, meer uh, op mogen. Dus uh, dan uh, weet je dat ook... Uh, dat het uh, zeg maar per die datum uh, niet meer mag... de honden op het strand. Er zijn wel plekken in Bloemendaal bijvoorbeeld. heb je wel een heel gebied... Uh, waar je wel met je hond mag blijven lopen op het strand. Dus zoek dat eventjes op op de website van de gemeente Zandvoort. Maar dat hoef je pas te doen, zo rond en nabij 15 april. Want uh, tot die tijd mag je nog gewoon uh, met de hond op het strand lopen. En dan uh, tot uh, 1 oktober uh, is dan een, uh, een strandverboord uh, voor onze hondjes. Zo ik is het. Dacht, ik dacht dat voor een bepaalde tijd ze toch wel het strand op mochten... Voor tien uur of half tien of zo? Mm -hmm. Of is dat niet meer? Boeh, nee. Volgens mij niet, maar het zou kunnen. Mm. Dat uh, weet ik niet zeker. Zoeken we nog even op. Misschien komen we in het volgende uur nog even op terug. En wij gaan uh, naar de beat. I